Goedemorgen of goedemiddag al denk ik. Um, voor mij is het uh, heel fijn om met jullie vanmorgen te delen over een van mijn lievelingsonderwerpen, en dat is nederigheid. Um, ik ben uh, iemand geboren in Chili. Uh, Ouders zijn Amerikaan en uh, nu ben ik een Hollander geworden, heb ik het paspoort, heb ik eigenlijk drie paspoorten. En. Um, ik ben de gelukkige papa van vier kinderen, Judah, Hannah, Levi en Benjamin. En ik ben getrouwd met Femke, Martijn en ik. De beste wat wij ooit hebben gevonden zijn Jezus en onze vrouwen. Uh, dus uh, ze maken ons altijd beter. En een van mijn beste vrienden is Martijn. Uh, wij hebben al jaren veel met elkaar uh, gepraat. En uh, uh, ik wist al voordat jullie het wisten dat hij hier jullie voorganger zou zijn. En ik zei, ja, yeah, geweldig. Dus dankjewel Martijn en wel dat hier uh, ja, ik mag zijn en ook dat de Heer hier ook is. Um, een beetje van mijn achtergrond um, is, ik ben eigenlijk geboren met een ziekte die heet cerebral palsy. Dat is een soort verlaming, dat als een kind niet genoeg zuurstof krijgt bij de geboorte, dan een deel van de hersenen uh, worden gaan dood. Dus de artsen hadden gezegd dat ik zou eigenlijk nooit kunnen lopen of praten, dat ik in een rolstoel zou zitten de rest van mijn leven. Maar toen ik zes maanden oud was, had mijn tante die in Californië woonde, een gebedsgroep van vrouwen. Vrouwen die echt kunnen bidden, echt kunnen strijden. Halleluja. En zij stuurde een gebedsdoek van Californië naar Chili. En mijn moeder heeft het genaaid op mijn pyjama. En binnen één maand ben ik helemaal genezen van cerebral passing. Dus ik geloof niet alleen in Jezus. Als het niet voor Jezus was, zou ik in een rolstoel zitten. En Jezus is gewoon fantastisch en geweldig. En, en vandaag hebben we het over Gods Koninkrijk. En de Bijbel zegt dat Gods Koninkrijk is niet alleen maar woorden, maar kracht. Gods Koninkrijk is niet regels, eten, en drinken, maar het is, is vreugde en, en gerechtigheid en, en, en vrede in de Heilige Geest. En ik vind het altijd heel leuk om over wonder en genezing en, en de gaven van de geest te praten. Maar wat ik ook heb geleerd is het heel belangrijk om over nederigheid te praten. Wat dat nou betekent voor ons. Dus ik wil beginnen met een tekst. Uh, in, in wat Iets wat Jezus heeft gezegd. Hij zei, wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En wie zichzelf vernederd zal verhoogd worden. En hier zien we een van de vele paradoxen van Gods Koninkrijk. Bijvoorbeeld, Jezus zegt dat als jij wil ontvangen, moet je geven. Hij zegt, als je wil leiden, als je een leider wil zijn, moet je mensen dienen. Zelfs Martijn had het een paar weken geleden over het wassen van de voeten van andere mensen. In Gods Koninkrijk, als je wil leven, moet je sterven. Als je je leven voor jezelf haalt, ga je het kwijtraken. Maar als je zegt, Jezus, ik geef u mijn leven, dan ga je het hebben. Maar ook wat wij vandaag gaan kijken, is in Gods Koninkrijk, als jij omhoog wil gaan, moet je naar beneden gaan. Moet je nederig zijn. En een grote voorbeeld hiervan, van iemand die niet nederig is geweest, is iemand die heet Lucifer. Kennen jullie hem? Niet een van die, uh, daarover heb ik het niet. Ik heb over Satan of de tafel. En dit vinden we in Jesaja 14 en Ezekiel 28. Dat eigenlijk, en we gaan het niet lezen, ga ik ga gewoon een beetje vertellen. Dat eigenlijk in het begin Lucifer was een engel. Een hele mooie engel. Met hele mooie kleren. En hij was eigenlijk volmaakt. En hij mocht komen in, voor Gods troon. En hij was zeer bijzonder. Hij was eigenlijk de aanbiddingsleider. Hij had misschien een betere stem dan als die van hun. Jullie hebben ook een hele mooie stem trouwens. Maar, God, maar goed, hij, hij was iets, iemand die heel bijzonder was. Maar op een gegeven moment zei Lucifer, Nou, ik ben bijzonder. God, nou. Nah. Ik, ik, ik en de rest mag. Ik ben een teenager. Ik doe wat ik. Ik, ik. ik ik ik ik ik ik ik eerst. En toen heeft Satan de duivel een, een, een, uh, een grote strijd, een grote oorlog in de hemelse gewesten gehad. En en hij is daar uitgezonden, uitgestuurd samen met zijn vrienden. En nu zijn we hier op aarde en er is een strijd, een oorlog wat aan de gang is tussen een koninkrijk van duisternis en een koninkrijk van licht. En de kern van het koninkrijk van duisternis is trots, is het leven voor mezelf. Ik ga jullie even een, een, een verhaal vertellen. En ik wil dat je eventjes je ogen dicht doet. En ik wil dat je probeert dit voor te stellen. Uh, misschien kan je je voorstellen, Lord of the Rings, de oorlog, wat er daar is, de strijd tussen de mensen. Uh, dit is, ik ga jullie eerst nemen naar één leger. De leger van duisternis. En daar is Lucifer. Lucifer betekent engel van licht. En hij staat op een troon. En dit is wat hij zegt. Mijn lieve leger. En als hij begint te praten, zijn er kettingen en, en spieren en haken. En ze zeggen, ik heb jullie hier verzameld, omdat ik heb opdrachten voor jullie. Ik stuur jullie naar nazi's en landen en volken en, en, en gezinnen. En wij gaan de wereld overnemen. En onze strategie is heel simpel. Het maakt niet uit of de mensen geloven in ons, in ons of niet. Wij gaan ze leren dat zij kunnen alles alleen. En dan gaan ze zich alleen zetten. Zonder andere mensen. En dan kunnen we hen verslaven aan allerlei andere dingen. En zij zullen alleen zijn. En dan gaan we naar de eerste stap nemen. Zij gaan leven voor rijkdom en geld. En zodra ze zijn aan het leven voor rijkdom en geld, dan gaan we ze naar de tweede stap nemen. En dat is, ze gaan leven voor lege glorie. Ze gaan leven zodat andere mensen hun leuk vinden. Dat ze de andere goede opleiding, de goede goede baan, de goede alles hebben. En zodra we ze daar hebben, kunnen we ze naar de derde stap nemen. En dat is dat ze leven voor trots, voor zichzelf. We zullen de wereld infiltreren. En niemand zal weten dat wij ze in onze kracht hebben. <laughs> Heb je het gezien? Herken je die, die strategie? Ikke, ikke, eke? En de rest mag stukken? Nu gaan we even naar Jezus kijken. Jezus is een timmerman. En hij is nederig. En, en, en hij, is, hij is voor ons. En wat zegt hij? Hij zegt. Mijn lieve kinderen, ik roep jullie om bij mij te komen en ik nodig jullie uit om niet alleen voor jezelf te leven, maar ik roep jullie om gemeenschappen te vormen waar jullie gaan elkaar dienen en jullie gaan van elkaar houden zoals mijn vader van ons houdt. En de eerste stap wat ik wil dat jullie weten is geestelijke armoede. Geestelijke armoede betekent, God, ik heb u nodig. Het betekent niet mijn leven, maar uw leven. Wat de vader zegt, zeg ik. Wat de vader doet, doe ik. Zodra je ja, ja tegen mij hebt gezegd, dan moet je bereid zijn om de tweede stap om te leiden. Om je kruis op te nemen, om mij te volgen. En de derde stap is nederigheid. Als jij leert te zeggen niet mijn wil, maar u wilt, dan kunt u een leven hebben van geluk. Kijk eens wat Jezus hier heeft gezegd. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Dit is heel interessant, want Jim Collins in het boek Good the Great heeft geschreven dat de beste leiders zijn moedig, Nederigheid, nederig mensen. In het Engels, courageous humility. En hij zegt: Dit zijn de leiders die niet alleen voor zichzelf leven, maar ze leven voor de mensen om zich heen. Dat zij betere uh, mensen kunnen doen, handwerken werken. En dat ze beter kunnen, kunnen dingen bereiken. En wat heel interessant hiervan is dat wij zien nederigheid niet heel vaak, want zoals in het Engels staat. Het is een rat race. Trying to live better than the Joneses. Maar God roept ons naar een ander soort leven. Er is een predikaat die 200 jaar geleden heeft een lijst gemaakt om het verschil tussen trots, trots en nederigheid te maken. Kijk eens naar de lijst wat hij gemaakt heeft. Wat is trots? Trots is dat je gedreven bent door angst of door leegte. In het Engels, de nationale lied is I owe, I owe, so off to work I go. Ik moet verdienen. Ik moet genoeg hebben. Ik moet presteren. Ik moet de mooiste kleren hebben. Ik moet de mooiste auto hebben. Ik moet. Als jij met mensen praat en je zegt, hoe gaat het met je? Hoe vaak zeggen ze, druk. Druk. Blaise Pascal heeft één gezegd, dat is een filosoof, dat het probleem van de wereld is dat mensen kunnen niet... Stilzitten en niks doen. Ik moet iets doen. We moeten iets doen. Maar God zegt... Shh. Trots is ook onvriendelijkheid. Voor mensen die anders zijn dan ons. Een ander geloof of een andere cultuur. Wat is trots nog meer? Trots is dat je een bedweter bent. Wat betekent dat? Ik weet alles. De Bijbel, ik heb het alles gelezen. Ik, ik weet allemaal. Niemand kan me corrigeren. Wat is trots nog meer? Het is eigenlijk onzekerheid. Het is een on, onzekerheid dat ik moet presteren. Ik ben gedreven. En eigenlijk trots is de drijfveer van de wereld waarom wij zitten. Als je naar de televisie kijkt, ze vertellen je alles wat je moet hebben om iemand te zijn. Maar wat is nederigheid? Dit is nederigheid. Tevredenheid. In het Engels staat, I have learned the secrets to be content in all situations. Ik heb geleerd hoe de, de geheim om tevreden en blij te zijn in alle omstandigheden. Als ik rijk ben, als ik arm ben, als ik blij ben, als ik niet blij ben. Ik heb een, ik heb een geheim gevonden. Het is God. Het is Jezus. Henry Naun was een hele bekende priester. En een van zijn beroemdste preken was dit. Hij zei, de wereld legt drie leugens op ons. De eerste is, je bent wat je hebt. Dus heb je mooie kleren, heb je goede opleiding, heb je een mooie auto, dat is wat je bent. De tweede loge wat de wereld op ons legt, is je bent wat minder mensen van je vinden. Dus oh no, we, we, we denken aan andere mensen. De derde loge wat ze zeggen, is je bent wat je doet. Dus je werk. Als je geen werk bent, hebt, nou, dat, dan... En, en dit is heel gevaarlijk voor ons als mannen, met name als mannen, omdat wij onze identiteit vinden in ons werk... Maar luister goed, je bent niet wat je hebt, je bent niet wat je doet, je bent niet wat mensen van je vinden. Weet je wie je mag zijn? Weet je wie je mag zijn? Weet je wie je mag zijn? Toen Jezus uit het water kwam, kwam de Heilige Geest op hem neer. En dit waren de woorden de Vader God zei over hem en dat hij over ons vanmorgen zegt. Jij bent mijn geliefde kind, ik hou van jou. Jij bent mijn geliefde kind. Ik hou van jou. Maar, man. maar. Man. Nee, geen maar. Jij bent mijn geliefde kind. Maar God, ik ben niet volmaakt. Heb... Nee, jij bent mijn geliefde kind. Dit is heel belangrijk. Want hoe wij God zien, is hoe wij onszelf gaan zien. En hoe wij onszelf gaan zien is hoe wij andere mensen gaan zien. Dus jullie zien deze vijf mooie dingen hier. Mensen uitnodigen, God liefhebben, al die, die dingen kan je niet bereiken als je alleen op jezelf bent aan het nadenken. Maar die leert het geheim om Gods stem te horen. Die zegt, jij bent mijn geliefde kind. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Wat nog meer is nederigheid. Het is vriendelijkheid. In 1958 was er een juf die groep vijf kinderen haar. Haar, neem, haar naam 1968, Jan, Jan Elliot. En dit is wat ze heeft gezegd. Ze heeft een mededeling gemaakt. Oké okay, alle kinderen, ik wil dat jullie weten... Alle kinderen met bruine ogen zijn niet belangrijk. En alle kinderen met blauwe ogen zijn belangrijk. En die dag begonnen alle blauwe ogen, kinderen met blauwe ogen om te zeggen, jij bent niet belangrijk. Jij mag niet met me spelen. Nee, nee, jij hebt de verkeerde kleur de ogen. En ze waren niet alleen een beetje gemeen, ze waren heel erg gemeen. Je weet hoe kinderen kunnen zijn. Ook hoe volwassenen trouwens kunnen zijn. En de volgende dag gaat de juf het omkeren. Nu zegt ze, nee, ik heb eigenlijk een fout gemaakt. Het zijn alle kinderen met blauwe ogen die dom zijn. En de kinderen met bruine ogen die echt toppie zijn. Oh, russies. Ze gingen elkaar slaan. Ze gingen elkaar afmaken. Waarom? Omdat ik blauwe ogen heb en ik ben beter. Dit is trots. En eigenlijk trots is het is, is heel makkelijk. Ik noem dit de, de, de, de, de afgrond van trots, een glijbaan. Eerst denk je dat je superieur bent aan andere mensen. Ten tweede begin je zelfs apart, jezelf te scheiden van ze. Nou, dat, die, die Hollanders, die, die, die Marokkaan, die Turk, die weet ik. We, we kunnen gewoon een naam op, op allerlei dingen plakken. Die, die mensen, en we maken een stereotype van ze. Dus wat de Hitler deed, is hij begon joodse mensen met de grote neus te tekenen. Dat alle joodse mensen waren zo, of, of, of dit of dat. En, en, en dan wat je begint te doen, is misschien niet letterlijk, maar wel een sticker op mensen te plakken. De nazi's deden dat letterlijk. Alle die mensen zijn zo, alle die mensen zijn zo. En wat er uiteindelijk komt, is onderdrukking van andere mensen. Omdat, ja, die Hollanders, die Dominicaans, die Afrikaners, die dat, die dat. Maar dat is de waarde van de wereld. Want in Gods koninkrijk zijn we allemaal één. En daarom kunnen we omgaan met vriendelijkheid tegenover iedereen. Wat is nederigheid? Betekent dat je leerbaar bent. Betekent dat je kan leren van iedereen, dat je mensen kunnen je corrigeren. En wat is eigenlijk nederigheid? Het is zekerheid. Waarom? Omdat jij de stem van papa God hoort die zegt, jij bent mijn geliefde dochter. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik, van jou. ik heb heel vaak les over God's stem leren kennen. En één mannetje op een vliegtuig zei, nou is dat een beetje zoals een Marsmannetje op je schaar die begint tegen jou te praten. Ik zei, nee. Dat is meer zoals de stem van jouw eigen aardse vader of moeder. Wat zij tegen jou zei. En eigenlijk, dit is een van de uitdagingen, want de manier hoe mensen naar God kijken, heeft heel veel te maken met hoe jij naar je eigen papa kijkt. Hoe zie jij God? Hoe ervaar jij God? Dit is zo belangrijk, want kijk eens wat Jezus heeft gezegd. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en door la, de lastige buik gaan, dan zal ik jullie rust geven. Wat is nederigheid? Het is rust. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Waarom is nederigheid belangrijk? Omdat Jezus nederig is. Wij willen Jezus volgen. En wij willen zoals hem zijn. En eigenlijk, de wereld legt allerlei drukke dingen op ons. Maar Jezus zegt, kom en leg dat maar af. En geef mij alle jouw zorgen, alle jouw problemen. En ik geef jou een nieuwe identiteit, een nieuwe juk. Je bent mijn kind. Benjamin is mijn vriendje. Hij is vier jaar oud. Elke morgen maakte hij mij wakker in mijn bedje, klimt op mij en zegt, Papa, jij bent mijn papa. Papa, ik wil op je nekkie. Als wij lopen door Parijs, we moeten heel veel lopen, zegt hij, Papa, ik wil op je nekkie. Dan gaat hij voor me staan en dan moet ik hem dragen. Ik heb een foto op Facebook met mijn, mijn kind op mijn nekkie. Wat? Is het leven in Gods Koninkrijk, het is het leven op Gods nekkie. Er is een lied die zegt, ik wil heel dicht bij u zijn. Als een kind bij de vader op schoot. Ik wil heel dicht bij u zijn. Dat is de plek waar ik kom. En u tilt mij op, neem mij in uw armen. En u tilt mij op, laat me nooit meer gaan. En u tilt mij op, ik mag u omarmen. En u tilt mij op, en laat me nooit meer gaan. Geloven in Jezus gaat niet om een religie. Het gaat om een relatie. Dat ik altijd weet dat God is mijn papa. Abba. Ik wil afsluiten met een tekst. Maar daarvoor wil ik jullie laten zien wat C.S. Lewis heeft gezegd. Humility is not thinking less of self But less thinking of self. Het is niet dat je denkt dat ik ben minder, ik ben minder waardig. Ben, nee, daar gaat het niet om. Jij bent belangrijk. je bent een parel in Gods hand. Wat betekent nederigheid? Nederigheid betekent dat ik hoef me geen zorgen te maken, want ik ben in de handen van mijn papa God. Met deze tekst wil ik afsluiten vandaag. Een Pilgrimslied van David. Weet je, het, lijf, het leven gaat over de reis en niet de bestemming. Elke dag mag je God handpakken en met Hem wandelen. Zou je naar voren kunnen komen met baby? Kom God vasthouden. Je bent nu echt mijn objectles, oké? Okay? Geer, niet trots is mijn hart. Niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik ben stil geworden. Wat is een leven met Jezus? Het is een leven waar wij stil mogen worden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Oase, Martijn, Jan, hoe jij dan ook heet. Hoop op de Heer van nu en tot eeuwigheid. Waarom is nederigheid zo belangrijk? Omdat wij zoals deze kind mag leven. En het maakt niet uit als je 88 bent of je 8 bent. Jij mag weten dat jij bent veilig in de armen van je papa of je mama. God, dank u wel. Zullen we bidden? Heer God, ik dank u dat wij mogen u leren kennen zoals u bent. En u bent een goede vader. Vader, in zoveel van ons hebben bagage en pijn en dingen van het verleden. Misschien hebben wij ook zelfs niet dat meegemaakt dat, dat wij een vader hadden die zei tegen ons: Ik hou van jou. Maar vader, ik vraag u dat wij vandaag alle onze bagage, alle onze zonden, alle onze pijn, als we het ons druk maken, dat wij mogen die aan de kant parkeren en gewoon helemaal aan u geven. En dat wij vanmorgen. Uw stem mag horen, die zegt, ik hou van jou, mijn lieve kind. Dank u hiervoor. Ik zegen je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zal ik nu een oefening doen? Of een lied? Ja? Oké. Okay. We gaan nu een lied zingen. Maar ik, ik wil jullie iets leren. Is dat goed? Ik vind het altijd leuk om iets te doen met de boodschap. Je, weet, je gaat naar huis en je zegt, hey, wat heeft de predikant gezegd? Het is een hele goede preek. En waarover ging het? Ik weet het eigenlijk niet. En ik was degene die de preek gaf. Dus ik wil jullie iets leren. Een van de makkelijkste en mooiste gebeden wat wij tegen God kunnen zeggen... Is I love you, of ik hou van jou. Dus kijk, ik ga jullie het leren met je handen. Dit is I, ik. L, voor love. En dit is you. Maar als je de alle drie bij elkaar zet, doe je het zo. En we gaan afsluiten met deze lied vandaag. En als jij wil staan of zitten, en op een gegeven moment, mag jij ook zo tegen God zeggen. Ik hou van u. Maar doe dit niet alleen naar hem, maar daarna doe je handen zo. En luister wat God tegen u gaat zeggen. Wanneer je zegt, God, ik hou van u. Wat zegt u tegen mij? Zullen we zingen?